Twee mensen peters met het NOS-journaal. Bij de zoekachts gevonden. Het lijk is aangespoeld op de kust. De politie zoekt uit of het een van de vermiste personen is. Eerder op de dag was al een scheepsvrak gevonden. Het bootje ligt op zijn kop in de Oosterschelde. Het had drie opvarenden. Het is de bedoeling dat er aan het eind van de middag... met duikers in het water verder wordt gezocht. Het rietal was gisteren gaan sportvissen... maar kwam niet terug bij de bed-and-breakfast... waar ze een kamer hadden gehuurd. Hun auto met trailer staat nog aan de kant.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 Een vrouw die vannacht gewond raakte bij een woningbrand in Weert, is aan haar verwondingen overleden. De brandweer werd rond drie uur gealarmeerd en vond de vrouw bewusteloos in haar appartement. Brandweerlieden hebben nog geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar ze is later alsnog overleden. De bewoners van de andere appartementen zijn door de politie uit hun huizen gehaald en opgevangen in een ziekenhuis dat er tegenover ligt.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 Het weer. De regen verlaat de komende uren langzaam ons land. Van het noordwesten uitbreekt soms de zon door en het wordt 3 tot lokaal 9 graden. Morgen valt er een enkele bui, maar er is ook af en toe zon. Het is vrij zacht met 6 tot lokaal 10 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen naar Amsterdam op de A1 vanuit Amersfoort... tussen Naarden en Muiden een kwartiervertraging.